Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental van de vulkaanuitbarsting in Indonesië is verder opgelopen. Inmiddels zijn er 14 doden. En het blijft ook lastig om mensen uit het gebied te halen, vertelt correspondent Mustafa Margadi. Het daalt nog steeds uh, as neer, het is nog steeds allemaal uh, modderig en, en gladder. Dus dat er uh, nieuwe modderstromen die kant op kunnen komen. Uh, de mensen is daarom ook gevraagd om in een straal van 5 kilometer van de vulkaan weg te blijven. Tot nu toe zijn er 10 mensen onder het puin uh, en as gered. Maar het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er nog vermist worden. Dus ze zijn nog bezig. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de vulkaan op het eiland Java is uitgebarsten. In Apeldoorn zijn vannacht bussen opengebroken en volgespoten met het poeder van brandblussers. Daarom kan het lastig zijn om vandaag een ritje te maken dat die bussen zo niet te gebruiken zijn. Het is trouwens niet voor het eerst dat er sprake is van busvandalisme. Eerder werden op dezelfde plek de stekkers uit meerdere bussen getrokken. Ja, en dan nog een heel bijzondere vondst tussen de eieren bij een eetcafé in Rijpwetering. Een chef maakte een eerste doos open en haalde twee eieren eruit en zag daar een trouwring tussen zitten. Op Twitter vragen ze nu wie er op 11 september 1992 is getrouwd met Bianca. Die naam stond er namelijk in gegraveerd. En het gaat opvallend goed met het aantal coronabesmettingen op basisscholen in Staphorst. Sinds een tijdje zijn ze daar in alle lokalen aan het proefdraaien met een nieuwe uitvinding, vertelt deze schooldirecteur. Het is een aircleaner die ervoor zorgt dat de lucht inzuigt, via het apparaat er weer bovenaan uitkomt. ...en daardoor gefilterd wordt, eh, zodat alle fijnstofdelen, dus ook aerosolen, eruit gefilterd zijn. En dat betekent dat er ook geen virusdeeltjes meer rondzweven. En dat lijkt te werken. Een tijdje geleden zaten zo'n 60 van zijn leerlingen ziek thuis... ...nadat ze waarschijnlijk op school waren besmet. En nu zijn het er nul. Het is nog niet helemaal zeker dat het ook echt door die apparaten komt. Dat wordt nu onderzocht.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 that would Hello!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 About the old days, babe. You're always on my mind. Me wanting more, but you never recognize me, babe. I don't live here. Anymore.